Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Verenigd Koninkrijk gaat minder wapens leveren aan Israël. 30 van de 350 wapenexportvergunningen worden gestopt. Volgens de Britse overheid bestaat er een risico dat de wapens worden gebruikt om internationale mensenrechten te schenden. Het gaat dan om vergunningen voor onder meer straaljageronderdelen en drones. Het land verkoopt niet rechtstreeks wapens aan Israël, maar regelt de vergunningen van wapenbedrijven...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 Gamewinkel GameMania heeft faillissement aangevraagd. Op de site van GameMania staat dat er geen serieuze kandidaten zijn om het bedrijf over te nemen. Vanaf morgen zijn de 35 winkels van GameMania in Nederland en België dicht. De webshop is nog open. Een bijzondere vondst in een supermarkt in New York, tussen de kreeften die werden verkocht, lag een zeldzame albino kreeft. Die is oranje van kleur, normaal zijn levende kreeften in koud water, blauw of bruin. De dierenorganisatie heeft de kreeft uit de supermarkt gehaald en terug naar zee gebracht. Er is klaar om te gaan! Hij is klaar om te gaan! Goed buddy! Dan nog het weer. Vanuit het zuiden van Limburg trekken er pittige regen- en onweersbuien... richting het oosten en noorden van het land. Morgen een bewolkt dagje met zo nu en dan kans op regen. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Nog één file en wel op de A10, de ringweg Amsterdam... tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Oud-Zuid, 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. Zijn dat ook dingen die je toen de tijd ook hebt opgestoken... bij de HKU, de Hogere Kunsten Utrecht? Die ook met dit soort dingen misschien tijdens de opleiding zijn gekomen... van kijk ook eens naar de omgeving. Is dat ter sprake geweest? Ja, eerder met mijn hoofdvakdocenten Anne-Marie Maas. Zij doet ook heel veel met theater en dat soort dingen. Maar...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 and thread Powerful things to have That's what you said Gather what has been told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 A siren, a deafening midnight. I'm a dying star, my eyes they are dying.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 And if I don't do this now, then I know I never will You're on the Friday night and you're bouncing for the kill Corner of the loose, corner of the loose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 En sinds een paar jaar, ik geloof vlak voor COVID, hebben we onze huidige drummer Tom ontmoet. En dat klikte gewoon keihard goed. Ja. Nu is hij net zo deel van de vriendengroep en net zo deel van de band. Ja, um, komen jullie allemaal uit de omgeving van Enkhuizen en Enkhuizen zelf? Ja, ja, ja.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 Say your praise to the ground, stopping the fruit.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 than a guillotine